Aanok Thijssen met het NOS-journaal. 200.000 mensen voor de rechter verschijnen. Dat is bijna twee keer zoveel als in 2012. Vooral het aantal mensen dat een boete krijgt voor onverzekerd rijden in een auto is explosief gestegen, strijft het AD. Hondenfokkers gaan het fokken van rashonden met extreme uiterlijke kenmerken aanpakken. Vanaf 1 juni komt er een verplichte DNA-test voor puppies. Dit verfokkeurmerk staat voor eerlijkheid en kwaliteit, schrijft Trouw. Zo'n 40% van de rashonden heeft door kruisingen met andere honden verborgen problemen. Bij een busbrand in Colombia zijn zeker 31 kinderen en een volwassene omgekomen. De groep was op weg naar huis na een kerkbezoek in het noorden van het land. Lokale media melden dat de bus mogelijk werd gebruikt om benzine te smokkelen. Nederlanders helpen in Servië en Bosnië bij de bestrijding van de watersnood. Een hulpcoördinator en een waterdeskundige zijn op de Balkan om de hulpverlening te ondersteunen... en te kijken hoe het waterpeil omlaag kan. De zware overstromingen hebben aan tientallen mensen het leven gekost. Het aantal flexwerkers stijgt de komende jaren sterk. Er was vorig jaar gemiddeld 1 op de 4 werknemers, zzp'er, uitzendkracht of oproepkracht. In 2020 is het waarschijnlijk 1 op de 3. Dat blijkt uit onderzoek van TNO onder 900 bedrijven in opdracht van uitzendkoepel ABU. Vooral in de zorg en bij financiële bedrijven wordt steeds meer gewerkt met flexibele contracten. Oud-astronaut Wubbe Okkels heeft kort voor zijn dood nog een laatste brief geschreven, waarin hij mensen oproept een ander pad te kiezen. De brief staat in het AD. Okkels schrijft dat de vernietiging van de aarde en mensheid moet stoppen. Volgens hem heeft de industriële revolutie de mensheid in een ongewenste situatie gebracht en wordt de natuur kapot gemaakt. Het weer, droog en veel zon, een paar stapelwolken en het wordt 20 tot 23 graden. Morgen op veel plaatsen zomers warm met 25 graden. Wel meer bewolking en later op de dag in het zuiden en westen kans op een bui. Dit was het NOS-journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Nog altijd een erg drukke ochtendspits, zeker in Randstad. De langste files vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden 4 kilometer. En voor de afrit Bunschoten 5 kilometer. Richting Amsterdam bij Blarikum 4 kilometer en 4 kilometer voor Knopend Muidenberg. Op de A2 Den bos utrecht voor Vianen 3 kilometer. En tussen Vianen en Knopend Oude Rijn 4. Vanuit Amsterdam naar Den Bosch op de A2... Bij knoopend Oude rij negen kilometer vanaf Breukelen. De rijbaan is dicht na een ongeluk. Verkeer kan omrijden over de A12 en de A27. Verder naar het zuiden op de A2 3 kilometer bij knooppunt Empel. Dan de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Rijswijk en Zoeterwoude dorp 9 kilometer. De verkeerssituatie bij Zoeterwoude is veranderd. En Verder richting Amsterdam voor de Schipholtunnel 8 kilometer na een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. A6, Ledenstad Muiden, tussen Almere en Almerestad West na ongeluk, 7 kilometer. Na Amsterdam op de A8, bij Oostzaan 4 kilometer. vlak Alkmaar op de A9, bij Batelverdorp 5. Op de ring A10, tussen Watergraafsmeer en de afrit Rij 5. Tussen IJmuiden en Osdorp 3 kilometer. Daar is de afrit dicht na ongeluk met een vrachtauto. A12, Naag Utrecht van Nieuwebrug, 3 kilometer. De A12 naar Den Haag, tussen Den Haag-Bezuidenhout en Den Haag-Centrum, 9 kilometer. Dat heeft te maken met een bus met pech op de rechte rijstrook. Op de A20, hoek van Holland-Gouda, bij knooppunt de Brechtseplein 5. Op de A27, Almere-Utrecht, bij Beeldhoven 5 kilometer. Op de N44, vanuit Den Haag naar Amsterdam, volwassenaar Wassenaar, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Winter sounds are crying like the old man slowly dying. And the only sound, the wind that fills the tree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 Faded for the baby that was born on Christmas Day. While the heavens sing their song, the child's life is never long. Het is acht minuten over drie. Welkom terug bij Zoot op zaterdag bij CFM. Kom, we zijn er tot aan 5 uh, uur vanmiddag met heel veel lekkere muziek... en informatie voor Zandvoort en de regio. We is de ieder van René Klein. Leuk om die weer eens terug te horen met Mr. Blue. Het tweede uur um, van Zandvoort op zaterdag met daarin de volgende onderwerpen. Nou, de hoofdmoot zal uh, rond de klok van half vier aan het bot zijn... en dat is de evenementenagenda. En ik kan wel zeggen, het is een uitgebreide evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand, want er zijn weer heel wat evenementen in... en rondom ons dorp Zandvoort. Uh, uiteraard, tussen de muziek door hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. We gaan uh, rond de klok van kwart over drie gaan we weer schakelen uh, met onze voetbalverslaggever Joop van Nes. Want die is aanwezig bij de wedstrijd SV Zandvoort uh, over Bos. Momenteel nog een uh, brilstand, uh, tussenstand. En uh, we gaan kijken hoe het eind, tegen het einde van de eerste helft er uh, een en ander voor staat. En daarvoor gaan we dus schakelen met Joop van Nes. Dat allemaal rond de klok van kwart over drie. Half vierde evenementenagenda. Uh, Zandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk veel muziek. We hebben zin in de Sommer hier is a sailor Juist even half drie bij CFM van onze eigen weerman Lex van de Oren. De komende dagen wordt het heerlijk zonnig weer. Temperaturen ruim boven de 20 graden, dus wat willen we nou nog meer? Je hoort ook te klanken nu op de zaterdagmiddag van CFM. Dat was Sailor en La Cumbia. in Dit is CFM Zandvoort. Zandvoort. En zo meteen gaan we weer naar Job van is. Ja, ja, en dat was de single van de tokens. Jordan, The Lion Sleeps Tonight. Voor de belangrijke wedstrijd van vandaag: SV Salvoort uh, tegen Overbos. Gaan we weer over naar Jovres. Het slot van de eerste helft. Ja, we spelen in de 42e minuut. ...zal wel iets bijgetrokken worden. Er zijn twee keer een uh, bladuurbehandeling geweest... ...en daar uh, prikt de scheidsrichter over algemeen Algemeen ...en dat tijd voorbij. Uh, overigens, die arbiters, uh, de arbiters, uh, de scheidsrichter aan zich... ...is een, uh, een kfw scheidsrechter En nu zijn ook de, de linesmen, zoals het in het Engels heet... ...de assistent-scheidsrichters... Dus, ...zijn ook van de KNVB. En dat komt omdat uh, natuurlijk uh, club uh, uh, assistent scheidsrechters hier en dus, inderdaad toch wel een heel slechte naam hebben. En om dan te voorkomen dat dat uh, met name in die belangrijke na-competitie uh, ...fouten gaat opleveren worden... KNVB, de Linesmen werden dan uh, opgesteld. Uh, Zandvoort had het, het beter van het spel de laatste 10 minuten. Nu is het uh, uh, weer op de helft van Zandvoort. En mogen ze gaan ingooien van Zandvoort gezien aan de linkerkant van het veld een betertje op 5 van uh, de cornervlag. Dus dat is vrij kort bij. De man gooit heel ver, die gooit in het Sooshobied. Die wordt weggekopt door Paul van de Oort. Van de Oort naar Molina. Molina naar uh, uh, uh, Jurje Mans. En die speelt wel per ongeluk over de zijlijn. En mag uh, opnieuw uh, overbos gooien. dat is nou ter hoogte van de dug-out van Zandvoort. Hij pakt even een paar metertjes, nog een paar, en dan gaat die bal komen. Wordt, uh, daar, oh, die wordt gemist. Het wordt gevlagd oh, ge ge en gevolgd van buitenspel. En dan kan men uh, als publiek zeggen... Nee, nee, nee, hier staat een onafhankelijke uh, scheidsrechter... Uh, en een onafhankelijke assistent scheidsrechter. En dus uh, is het gewoon keihard van Jan veld gaat die bal nemen. Is nog in het eigen strafstukgebied. En die schiet hem ver weg. Richting... Even kijken, oh, er wordt daar een overtreding gemaakt. Nee, toch niet. Zonder mag doorgaan. Ba uh... ...van de oort. Patrick van de oort. Hij raakt die bal kwijt en mag uh, zelf weer gaan gooien. Misschien zal hij wel later doen. Molina inderdaad, die gaat het doen. En we zitten nu al zo ineens een metertje of tien van ...met een corner van van uh, Oudbos. Dus uh, zo snel gaat het heen en weer. Molina gaat die, die bal die gaat gooien naar... Even kijken. Ja, het duurt er. Want er is weinig beweging eigenlijk. Er komt nog eentje naar die bal toe... En dan wordt hij toch wel zijn berg. bergen. Gaat kappen draaien. Dat doet hij altijd uh, erg graag. En probeert daar 16 meter in te gaan. Maar... En dan wordt gewoon een voetje voor die bal gezet. En raakt hij die bal kwijt. Maar Sanford heeft ondertussen weer terug. Er is dus alleen een overtreding gemaakt op uh, de spits van uh, Ogenbos. Waardoor Ogenbos die bal een vrije bal mag nemen. Nog wel op eigen helft. En dat doen ze diep. Heel diep. Kopen uh, koper die werkte hem weg. Patrick Koper, komt niet verder dan de middellijn. En dan wordt het toch zand dat ik de bal bezit. Ik was de fiets, kan ik die meenemen. Spartit van de Oort, Sparte van de Oort, die raakte hem helaas kwijt. Die moest hem niet verwerkt voor zijn uitspelen. Waardoor de verdediger van Overbos heel simpel die bal kon gaan afpakken. Opnieuw Overbos. gaat proberen te bouwen, neem ik aan. Want men is nog steeds op eigen helft Gaan het rondspelen. Nu naar de uh, linkerkant. Interessant te zien, wordt teruggespeeld. We hebben uiteindelijk eindelijk over de middellijn, die bal. Komt een paas. Diep in de melee van spelers. En dan moet je oppassen. En die bal die wordt tegengehouden, inderdaad, door Jonge Jan. En die kan hem nog pakken, gelukkig. Want het was een, een raar balletje. Ja, als, je, als, je, als je hem laat gaan, als je de volgens mij naast speelt maak je hem beter geen risico nemen, natuurlijk. En die bal even aanraken, maar hij niet later van op pakken. is weggeschopt. Op de helft van Overbos. Er komt weer een verdediging overbos. Jan Molina kan hem aannemen. Je speelt naar? Even kijken. Wie is dat? Naisje nou Berg. Berg haakt die bal kwijt. Kasten Fries kan er niet bij komen. En daar is er toch weer Sandvoort stand voor die in de bal bezit. Het is nu aan de rechterkant van het veld. Is, uh, uh, uh, nee, het is niet Jesse. Uh, Joriemals, Jemals, zet die bal voor. En er, kan, er staat geen stand voor er helaas. Want er was een hele vrije plaatsen daar. En men staat gewoon te ver weg ervan. Nu wordt het uh, weer die bal ingebracht, weggekomen door de van Overbos. En nu ook heel ver weg geschoten, de Overbos. En dat wordt opgepakt door Patrick. Koper. Koper. Nou, het eh, paalt van door. Terug naar Kales. Kales laat die bal even van zijn goed aflopen. En hij is nu weer onder controle. Jan, eh, Jan Zonneveld. Zonneveld met helemaal niemand voor zich. Maar hij gaat wel even kijken. Hij kan gewoon medes maken. Hij speelt een breed naar Kales. Opnieuw nieuw Kales. En de rechterkant van het Zandpoortse veld. Nu naar Koper. Koper Probeert die bal dan, eh, voor te zetten. Dat lukt net niet. Eh, maar hij gaat via aan spelen. Van, nou, oh nee, hij gaat het niet overleven. steeds is nog steeds in balbezit. Jesse uh, de Haag, kan hij niet meer door. Hij knoet er iets mee, maar een half metertje over de lat van uh, Overbos. Dus een uh, vijf meter schot van uh, een keeper zal het waarschijnlijk wel doen. Uh, Overbos, uh, we spelen ondertussen in de zure tijd. Geen idee natuurlijk hoe lang dat gaat duren. Maar voor het lopig is Overbos nog in bal, dus in de eigen helft. Het wordt, het wordt eigenlijk een beetje stilzand voetbal, het wordt gespeeld naar de keeper, en omdat er gewoon geen, geen uh, a zijn. Zandvoort staat is dus goed te verdedigen, te, te dekken, en dan gaat er verre bal komen, en dat is daar, uh, even kijken, Molina, die kan er wegkloppen, maar uh, toch in de voeten van een Overbos speler. En nu op de middellijn zijn de helft van Zandvoort. Garcia, uh, Molina over de zijlijn, Overbos mag gaan gooien, vlak voor de dugout van uh, Zandvoort. Uh, even kijken, uh, Jans Zunneveld, die heeft die bal onder controle. Goed onder controle, Dan komt er niet eens naartoe. dan gaat die bal al spelen. Spelen naar, even kijken, daar staat een dicht man voor. Karsten uh, Fries probeert die dan, bal... ja, die heeft die bal onder controle. Dan speelt hij naar uh, mens naar de Haan, helemaal aan de zijkant. En de Haan gaat de man passeren, hij wordt hem niet. Er wordt uh, gespeeld op de verdediger van uh, Bos. maar toch weer goed gewerkt. Maar er werd gefloten. Ja, ik, of, ja, gefloten voor rust. stand is nog steeds nul. Ja, en dan moeten er toch ook al volgende 45 minuten... wel het een van de gebeuren wil hier We overhouden. En volgende week wat makkelijker naar Overbos kunnen gaan. Graag van straks. Oké, okay, dankjewel Joop van Nes. Spannende 45 minuten. Zo dus voor SV Zalvoort. Straks komen we weer voor die wedstrijd... SV Zalvoort Overbos. Terug bij collega Joop van Nes.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 I'm not the only Trofend op zaterdag gingen we back to the 80s met Total Jordan Rosenna. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40, gaan wij even lekker dansen. Hier is Mr. Props en Waves. Touch the ground, touch the ground And it feels like nice. I can see the sands on the horizon At time You are not around I'm Slowly drifting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 Oh, je hebt deze remix gemaakt door uh, Robin Schulz. Joh, de waves van Mr. Props. En daarmee werd het uh, één minuut voor half vier. Heb je een glas water bij de hand, Albert-Jan? Uh, ja, ja, ik ben druk. Ja, het, druk. Het, het is een lijst van evenementen die je hebt. Ja, hoezo? Er gebeurt niks in Zandvoort. Nou, Zo, uh. luisteraars, er gebeurt van alles in en rondom de Zandvoort. Uh, het zal niet zijn ontgaan dat dit weekend Zandvoort te koop staat. Echt te koop. De gele borden kan je niet missen. En dat heeft alles te maken met de Caravaan. Want Sandvoort is te koop gezet uh, door de dreiging van een windmolenpark. Het reizende theaterfestival De Caravaan heeft het voornemen om de windmolens voor de kust te plaatsen als uitgangspunt voor het, dit festival genomen. Ze heeft deze bedreiging aangegrepen om het programma uh, met locatie theater uh, samen te stellen dit weekend. En uh, u kunt dus dit weekend een bod uitbrengen op Zandvoort. Door de caravaan wordt de dreiging van een windmolenpark voor de kust nog eens extra onder de aandacht gebracht. Een windmolenpark voor de kust is een klap voor het toerisme en dat is dodelijk voor onze kustplaats. Al dus, we, uh, wethouder Belinda Geurensen. Rond de klok van half vijf gaan we schakelen met uh, onze razende reporter Dolly Tempierik. En die gaat ons vertellen uh, hoe het in het crisiscentrum op het Gasthuisplein gesteld is met de evenementen en, uh, en dergelijke van de caravaan. Want daar staat de caravaan namelijk opgesteld rond het museum, het centrale punt van deze actie dit weekend. De caravaan dus dit weekend uh, uh, live aanwezig op het Gasthuisplein. En het heeft alles te maken met Zandvoort is de koop, als gevolg van de dreiging van de windmolens. Dan hebben we natuurlijk... Uh, van dit weekend ook een geweldig sportief evenement op het circuitpark Zandvoort. Want dit weekend staat het circuitpark Zandvoort geheel in het teken van Cycling Zandvoort. Fietsplezier staat dit weekend hoog in het vaandel. Niet alleen voor de recreatieve wielrenners ligt er een heuse 24 uurse race. Een stoere uitdaging in. Het verschiet, maar deze race is om 12 uur begonnen. Dus 24 uur lang fietsen. Ook voor families, mountainbikers en andere fietsliefhebbers... is er tijdens dit weekend veel te zien op het circuitpark Zandvoort. En ook natuurlijk veel te beleven. Op de website www.cyclingzandvoort.nl kunt u meer informatie vinden. En zoals gezegd, het is om 12 uur begonnen vanmiddag... met de start van een 24-uurs-race. En om 3 uur is daarbij gekomen een spinningmarathon. En die duurt tot 6 uur. Morgen ook een vol programma. En dan beginnen ze vanaf 9 uur met een toertocht en diverse uh, andere uh, onderdelen van dit cycling weekend op het cyclepark Zandvoort met natuurlijk ook tussen 2 en 4 een ploegentijdrit en die is uh, georganiseerd door de KNWU en van 2 tot 6 de KNWU district Noord-Holland training voor vrouwen. En even kijken wanneer de finish is van uh, de 24 uur race. Dat zal natuurlijk morgen om 12 uur zijn, want dan hebben ze 24 uur gefietst. Nou, nu het museum ook het centrale punt is van de caravaan dit weekend met alle evenementen daaromheen... is er nog meer te beleven in het museum in Zandvoort... en wel een prachtige fotografie-expositie. Fotografie-expo in het Zandvoortsmuseum. En dat is al vanaf 2 mei mogelijk en het gaat allemaal doorlopen tot 8 juni. En het is echt een aanrader om daar naartoe te gaan... want ja, Zandvoort, door de lens uh, foto's gemaakt, is een prachtig thema om eens een keer Zandvoort vanuit een oogpunt van diverse fotografen te zien. Het thema is Zandvoort in de breedste zin van het woord. En u bent natuurlijk van harte welkom in het museum. We hebben het over de Swalueestraat nummer 1. De entree is 2,25 euro en tot 18 jaar gratis te bezoeken. En morgenochtend is het weer tijd voor de Zandvoortse Rommelmarkt. Morgen zal de Zandvoortse Rommelmarkt weer plaatsvinden in Theater de Krocht. Op deze markt worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden... als Mede Antiek, Curiosa, verzamelingen, boeken, etc. De bar van Theater de Krocht zal de hele dag geopend zijn... zodat u na uw aankopen te hebben gedaan... ervan heerlijke kopje koffie en een drankje en of broodje kunt genieten. Morgenochtend vanaf 10 uur tot 4 uur de Zandvoortse Rommelmarkt. En ook aan de klassiekliefhebbers is gedacht... Want morgen is het ook tijd weer voor Classic Concerts. En dan hebben we het over het Symfonisch Blaasorkest Heemstede. En dat is uh, het, in het kader van Classic Concerts verzorgt morgen dus zoals gezegd: het Symfonisch Blaasorkest Heemstede... Uh, morgen met een gevarieerd programma in de Protestantse kerk. Dit doen zij overigens niet alleen, maar liefst drie solisten treden morgen op. Zeker de moeite waard is om morgen om drie uur in de Protestantse kerk plaats te nemen. De entree bedraagt 5 euro. Waaruit u uiteraard ook een programma krijgt uitgereikt. En uh, ja, de, deze evenementen zijn dus morgen... en natuurlijk ook is het ook weer tijd voor de grootste voorjaarsmarkt in Zandvoortmorgen. En uiteraard wegens Succes geprolongeerd. Een kreet die uitermate goed van toepassing is op deze voorjaarsmarkt... in het centrum van Zandvoortmorgen. De afgelopen jaren zijn de jaarmarkten uitgegroeid tot een evenement... dat nationaal, maar ook internationaal de aandacht trekt. Een, een, groot, uh, uh, een groot aantal kraampjes, ik zou zeggen meer dan 300, in, uiteraard in de Zandvoortse kleuren, blauw en geel. U kunt zich vergapen aan antiek curiosa en leuke hebbedingetjes die elders vaak niet te krijgen zijn. Uiteraard is er ook een regulier marktaanbod, waaronder veel aantrekkelijker geprijsde kleding, dat de jaarmarkt echt leeft in Zandvoort, blijkt uit het feit dat de middenstand actief uh, participeert in dit fenomeen. Meer informatie kunt u vinden op www.zandvoortpromotie.nl www.zandvoortpromotie.nl Ze hadden deze website niet beter kunnen noemen. Zandvoortpromotie op en top morgen in het, tijdens de voorjaarsmarkt in Zandvoort. Wilt u de morgen uh, tussenuit, kan dat ook. En dan hebben we het uh, over uh, de ingang van de Duinlustweg in Overveen. En dan hebben we het dan natuurlijk over uh, uh, de IVN Zuid-Kennemerland. Want zo dichtbij en toch zo verscholen midden duin... met haar variaties in landschap en biotoop. Maak kennis met de rijke geschiedenis en de natuur van dit gebied... tijdens een excursie die IVN zuid kennemerland morgen organiseert. Water heeft een grote invloed in het gebied en dat is niet toevallig. Ook de mens laat zijn invloed gelden, maar waarom en hoe? Maak kennis met de flora en zijn eigenaardigheden... en leer meer over de invloed van insecten op de vegetatie. De ijsvogels uh, is hier een graag geziene gast... En wie weet, zien ze, ziet u ook een buizert of havik cirkelen in de lucht? U gaat het zien, horen, maar vooral van genieten. Dus morgen om 12 uur. De duur van deze ontdekkingsreis uh, is anderhalf uur. En het start is aan de ingang midden Duinlustweg in Overveen. Het is uh, gratis mee, uh, gratis kunt u uh, daaraan deelnemen. Liefst nog even aanmelden via wwwnp zuidkernemelandnl wwwnp zuidkernemelandnl Of u zou even kunnen bellen met 023 54 11123. 54 11123. Prachtige wandeling. Nee, vergeet uw voorstel niet mee te, noemen, mee te nemen. Morgen ook prachtig en met dit weer natuurlijk ook een groot feest. Morgen. Verandert Skyline Beach Bar in een surfer's paradise... en waar je in de wereld van de surfer. Morgen is speciaal voor kinderen van 7 tot en met 18 jaar. Ripstar Young organiseert een surf-and-meet... in samenwerking met First Wave Surf School. Proef de sfeer van het golfsurfen... en maak kennis met de crew van Ripstar 5, First Wave, J-Surf en Skyline. De surfclinic starten morgen vanaf 12 uur. Geniet van uw heerlijke beach, food en... En een bij bestelling van een oz echte OZI-bier voor papa of mama krijg je een originele Australische safari hoed cadeau. Waar hebben we het dan over? Morgen de, de locatie: heb ik het dan over First Wave Surfschool? Strandafgang de Fauvage, nummer 13. En uh, meer informatie kunt u vinden op info: firstwavesurfschool.nl. Info: firstwavesurfschool.nl. Punt en het begint morgen al om 12 uur en het duurt tot 5 uur. Na al het geweld van de Rommelmarkt, de Voorjaarsmarkt, het is een Park Zandvoort. En natuurlijk de caravaan... Heerlijk om 5 uur naar uh, jazz in het Wapen van Zandvoort. En morgenmiddag zal Papa Luigi optreden met het Gypsy Jazz in het Wapen van Zandvoort. Dat alles speelt zich uiteraard af op het gasthuisplein uh, nummertje 10. En dat begint allemaal om vier uur. Dus papa Luigi, morgenmiddag na afloop van de rommelmarkt, voorjaarsmarkt... en alle andere activiteiten in Zandvoort. Heerlijk genieten van het zonnetje en drankje. En de heerlijke klanken van papa Luigi. Dan hebben we het over Lock Me Up, Free A Girl. De actie die wellicht bij velen van u al bekend zijn. De stichting Free Your Girl heeft dit jaar een landelijke actie Lock Me Up, Free Your Girl, van 20 tot met 24 mei. Deze stichting heeft het doel jonge, jonge meisjes en vrouwen uit de prostitutie te halen en verder te begeleiden. Voor dit doel laten een aantal bekende zandvoorters waaronder Ben Zonneveld, Lana Lemmens en niet te vergeten onze, onze burgemeester, zich opsluiten in een hokje dat net zo groot is. Of klein kan ik beter zeggen: 1 meter bij 2 meter. En waar vele duizenden meisjes worden, tegen hun wil worden vastgehouden. U mag er na 12 uh, uur uh, natuurlijk uh, echt kijken. U kunt die actie steunen, u kunt doneren. U kunt zelfs artikelen doneren voor de veiling. En uh, ik zou zeggen, uh, kijk u even op uh, de website van de haven van Zandvoort. Ga naar evenementen. En dan kunt u alle deelnemers uh, kunt u daar, uh, terugvinden onder het kopje evenementen. Lock me up, freer girl. Geweldig initiatief. En uh, ik zou zeggen, steun diegenen die uh, inderdaad 12 uur zich laten opsluiten. U kunt het op meerdere, meerdere manieren doen. Kijk even op de website van Haven van Zandvoort. Ja, Albert-Jan en zeggen mis van er gebeurt zo weinig in Zandvoort. Ik ben nog niet eens op de helft. Nee, je bent uh, negen minuten verder. <lacht> en uh, we zijn uh, net, uh, net na het weekend hè, zijn we aangekomen. <lacht> nou, draai weer eerst even plaatje, plaatje. komen we zo meteen weer bij je terug. Zon genoeg hier in Zalvoort. En dat is het ook leuk om zo'n platen te draaien op de radio. Na het eerste gedeelte van de evenementagenda... hoor je René Schuurmans. En laat de zon in je hart. Nou, We waren al een paar dagen onderweg in Salvoort met de evenementen. Ga gerust door, Robert-Jan. Nou, we zijn aangekomen Jij. Ja? 22 mei. Kijk, en dan, luisteraars... u zult allemaal uw stembiljet inmiddels in huis hebben ontvangen... want donderdag 22 mei is het zover... Dan zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Als u stemt, bepaalt u samen met andere kiezers... welke partijen en personen in het Europese Parlement komen. De verwachting is dat het een vrij lage opkomst is. Laat Zandvoort het tegendeel bewijzen. Laat uw stem niet verloren gaan aanstaande donderdag. Gaan we door naar uh, de zaterdag 24 mei. Dan is het feest bij de Zandvoortse Bombschoutenclub Onze Buren. Benedenburen moet ik zeggen. En het bestuur nodigt haar relaties en geïnteresseerden uit om deze altijd gezellige dag, open dag, te komen kijken. De open dag wordt gehouden, zoals gezegd, op zaterdag 24 mei. Van 2 tot 5 uur in hun clubgebouw aan de tolweg 10a. En echt, het is echt de moeite waard, want wat deze heren in hun vrije tijd en dame, in hun vrije tijd maken aan, aan historische ja, mankettes. Dat is dat, dat, ja, dat grenst aan het on, onmogelijke. Dus 24 mei, opendag bij de Zandvoortse Bondschuitenclub. Van 2 tot 5 uur in hun clubgebouw aan het Tolweg 10a. En nu word ik een beetje sneu bij de volgende. Women's Only Cabrio Rally 2014. Mogen ja. wij niet meedoen? Mogen wij dus weer niet nee. meedoen, hè? De, want Er wordt op, georganiseerd voor de zevende keer de Women's Only Cabrio Rally. De rally wordt gereden op zaterdag 24 mei. Waar ze, heen, waar ze, waar ze gaan starten is dan nog zeker een verrassing. En ze finishen in, met een heerlijke verzorgde barbecue bij de slipschool in Zandvoort. Waar de prijsuitreiking zal plaatsvinden. Waar hebben we dat dan over? Een autotocht. Prijs per persoon 50 euro per persoon met twee inzittenden. Meer informatie kunt u vinden op cabriorellyapenstaatje gmail.com. Cabrio Rally, apenstaatje gmail.com. En de aanvang is uh, 11 uur op deze 24e mei. Woman-only Cabrio Rally 2014. Op 25 mei, daar zijn we namelijk inmiddels aangeland. Dan is het weer. De feest in het Nationaal Park zuid kennemerland De nationale parken zijn een prachtige symfonie van Nederlandse natuur. Op 25 mei organiseren de 20 nationale parken... de Dag van het Nationaal Park met aandacht voor muziek. Ook Nationaal Park zuid kennemerland zit deze dag vol met muziek. De wind over de duinlandschap, het geritsel in de bossen... en vogelzang vogel rondom het Vogelmeer. Iedereen is welkom op 25 mei om de natuur te vieren... in het Nationaal Park zuid kennemerland De Dag van het Nationaal Park sluit aan bij de Fête de la Natuur... Overal in het land worden leuke buitenactiviteiten georganiseerd. Op deze feestelijke dag organiseert de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie... voor iedereen van 11 tot en met 25 jaar elk uur natuur. De schapen die rondlopen in de kermen komen op visite bij het bezoekerscentrum en worden geschoren. En uh, ik zou zeggen, een echte aanrader. 25 mei, dag van het Nationale Park. U bent van harte welkom. Meer informatie kunt u uh, vinden op C. Emmelkamp apenstaatje IVN.nl wc emelkamp apenstaatje IVN.nl en, we, C, emelkamp, apenstaatje, IVN, punt, en, en ja we gaan naar Jop. Ja dat eh, Jop heeft het doelpunt. Dat dacht ik al. Jop. Oh, wacht. Joop, Joop, Joop, sorry. Ja, ja, ja, ja, ja. kan niet. Ja, je kan. Kan niet? Je kan. Okay. 52e minuut. Een, een behoorlijk fout van de Zandvoortse verdediging. In conditie wie de bal die kwam uh, oh, uh, voor een vrije schot... met een buiten het te liggen. En uh, met een prachtige mooie krul uh, werd Jong -Jan, uh, Arnold Jongejan verslagen. Zandvoortse staat met 0-1 achter. Oeh, slecht nieuws dus uh, voor SV Zandvoort. We komen iets voor 4 uur nog bij je terug... Uh. Joop? Ja? Oh, je wil hem nog horen? Uh, Joop, we komen iets voor vier uur weer even bij je ja. terug. Oké. Okay. Ja, Oké, okay, tot straks. Prima. Tot straks. tot straks. Dan gaan wij gewoon verder alsof er niks gebeurd is. Hoewel, eh, 1 0 achterstand klinkt niet best... Uh, we hadden natuurlijk uh, uh, even geleden uh, op, uh, hadden we dus de moederdagbrunch... maar die was verplaatst vanwege het slechte weer. Maar 25 mei is het dan zover. De grootste moederdagbrunch van Nederland. En dat speelt zich natuurlijk af in het centrum van Zandvoort aan Zee. Een culinaire happening. Meer informatie kunt u vinden op www.nationalemoederdagbrunch.nl www.nationalemoederdagbrunch.nl Dat allemaal op 25 mei en dat begint om 11 uur smorgens. Dan hebben we nog even kijken, 25 mei is er ook een uh, feest bij Laurel en Hardy... want die vieren dan Laurel en Hardy culinair. Nou, dat zegt genoeg. Ron, uh, uh, Ron de, de uitbater van uh, Laurel en Hardy, ook een uh, erg goede kok. Zal u verrassen met allerlei heerlijke hapjes. Meer informatie kunt u vinden op de website van Laurel en Hardy... dan wel aan de bar van het café Laurel en Hardy. Dan hebben we op 25 mei is er weer een activiteit op het circuitpark Zandvoort. En dan hebben we het over het Japans Autosport Festival. En dat wordt afgekort Japfest. En dat zal dit jaar georganiseerd worden op het circuitpark Zandvoort. Het belooft weer een mooi evenement te worden met volop actie op de baan... en een enorme aantal showauto's op de paddocks. Houd de website in de gaten voor een nieuwe update... of volg hun op Facebook. En dat begint allemaal op 25 mei om 9 uur s morgens... met de DHRA Drag Racing... Dus liefhebbers daarvan die zijn de hele dag tot zes, zelfs kwart over zes... van harte welkom om dit evenement op het Park bij te wonen. Dan op zondag hebben we ook een MTB-tour in Zandvoort... en wel op 25 mei. En even kijken, dat is uh, Mountainbiking Zandvoort. Meer informatie kunt u vinden op www.olfunevents.nl. www.olfunevents.nl En de telefoon gaat... Dus, we gaan weer schakelen, begrijp ik. Ja, we gaan weer naar Joop, want Joop, je hebt weer een doelpunt. Ja, nou, voor Zandvoort, de schitterende goal, werkelijk, van... Euh, euh, sorry, de Uitserberg. Hij gaat een 60 meter gebied in, kapt verdediger uit... en met zijn chocoladebeet, dat trouwens dat linkerbeen. passeert hij de keeper in de verre hoek. De stand is 1-1 en we spelen in de 57e minuut. Oké, okay, het gaat dus weer wat beter voor SV Zandvoort. Heb je nog veel evenementen Nee, trouwens? nog eentje, nog eentje. Want je maakt een geintje tot aan 4 uur de evenementen. Okay. Nee. Maar ik denk dat je het bijna gaat redden. Last but not least, uh, luisteraars, op zondag 25 mei... zal Jenna Bell een optreden verzorgen bij Ayuma. Om 6 uur s'avonds begint deze avond met het optreden van DJ Thelonius. Janabel zal rond 7 uur een akoestisch gaan spelen. En terwijl hun gasten kunnen genieten van het Ayumi Styled Dinner. Dat speelt zich allemaal af op strandpaviljoen Ayuma, strandafgang Zuiderduin, Zuiderduin 2. En dat begint om 6 uur op deze 25e mei. Tot zover de evenementenagenda. Oké, okay, neem even een lekker slokje water, Robert Gaan we doen. Oké, okay, wil je de evenementen nalezen? Ga dan naar je tv-kanaal 40 Digitaal ZFM TV. Kan je de evenementen nog eens op je gemak nalezen. En natuurlijk ook andere berichten uit de regio. Van Clint Eastwood en uh, de General Saint. Dat was uh, Stop That Train. Ja wordt dus juist voor Joop van 1 1 in de, de wedstrijd... S.V. Salvoort tegen Overbos. Er moet gewoon nog gescoord gaan worden door S.V. Salvoort. En hoe gaat het met de heer uh, Joop? Ja, op het gaat uitstekend eigenlijk. Binnen een paar minuten heeft salvo zomaar vier schoonheden vakantie gehad. Wat misschien wel de grootste was van Patrick van der Oort. Die gaat die kapte in het 16 meter gebieden tegenstander uit. Haalt uit. Iedereen juicht al met bal die schatten op de paal. En kwam weer het veld in. En even later was het Die met zo'n bewegingen ook die keeper weer in problemen bracht. En ook net zoals, nog een keertje later, Patrick van der Oort. De standvind is zo goed bezig Albert heeft drang daarvoor. Maar hij heeft ook drie hele snelle... Eh, bewegelijke spitsen die ook nog een bal vast kunnen houden en de bal kunnen pasen. En dat heeft de laatste 10 minuten misschien wel de doorslag gegeven. En laten we hopen dat ze dat in die laatste, nou, 25 minuten dat vol kunnen houden. Want dan komen er zeker nog doelpunten. Het waren totten van kansen. Ja, en dan moet je een klein beetje massen dat ze er dan ook in gaan. En want dan is een kans echt een, een kans geweest. Zandvoort, uit de bal. Wordt er vooruit gespeeld daar naar uh, Patrick van Die beschermt daar die, die bal heel erg goed. Maar het speelt het over zijn Naar niemand toe eigenlijk. En uh, terug terugkomt uh, bal van uh, de. ...van de overbos naar de keeper... ...die mag dus die bal gewoon weer in het veld gaan brengen. En dat, uh, dat gaat hij dan nu ook doen. Ver weg, maar helemaal verkeerd gepast. Ja, Zandvoort komt bijna overnemen. Maar ja, toch, het is... ...ja, ja een beetje, beetje, beetje onoverzichtelijk. Uh, Zandvoort mag gooien blijkbaar. Uh, die is gaat dat doen... ...en dan grote hem terug naar... Uh, uh, Jurjen Mans, Mans naar voren toe, daar heeft uh, Berg de Bal. Ber of, uh, ja, hij, hij probeert daar een mannetje te passeren, maar dat lukt nu net niet. Dat lukt er straks wel, weer. daar moet je ook weer een klein beetje, beetje geluk bij hebben. En daar gaat die bal over in middel, oh nee over de zeilen. Maar de zei zegt, die, die assistent zei zegt scheidsrechter, vond dat niet er helemaal overheen, maar ze hoefde niet te vlaggen. En dat gebeurt nu wel eens. En uh, dat mag ook op de helft van het veld gaan gooien. Overbos dat uh, echt uh, twee keer door het oog van de naald is gegaan, helaas. gaat uh, eigenlijk het oogje dat het iets kleiner moet zijn. Maar goed, het is niet het geval. Sandvoort, Jan Veld. gaat nu naar de linkerkant van het veld. Uh, daar staat Molina. Molina naar Jesse Danen. Dus daar kan hem aannemen. En die kan zijn man publiceren. Ik zat nu helemaal vrij, maar er gebeurt helemaal niks verder. En dat is een slechte paas. wilden wilde daar naar zijn berg. of misschien wel weer spreken, je man Maar ze speelt hem recht in de voeten van een overbospeler. Dat u weer kan gebouwen aan de bal, aan de aanval. En dat doen ze niet goed, want uh, de paas was onzorgvuldig. En die bal gaat over de en zo goed gaan gooien. En uh, Patrick Koper gaat dat doen. Uh, Zo'n beetje op de middenlijn. Er gaat uh, eerst gewisseld worden, denk ik. ja ook voor seizoen. laten we dan maar teruggaan naar de studio. Eh inderdaad Winkler Pinken inderdaad een wissel voor een ogenblikasant is. 1-1 en we spelen in de 67e minuut. En uiteraard komen we zo meteen in het volgende uur van Zandvoort op zaterdag zeker weer terug bij Job van Nes. Hier is de nieuwe Ellen Clark. Girl, every minute, 60 in an hour. for a